Sportvlieger en bezitter van een paar witte pompen, heeft de omzetbelasting ontdoken. Zijn vliegmaatje, Klaus Benraad, tevens zijn belastingconsulent, waarschuwt hem voor de eventuele gevolgen. Bovendien is Benraad bang als medeplichtige te worden beschouwd. Benraad heeft, na een mislukt huwelijk, een nieuw vriendinnetje. De journaliste Carolien Baalsen. Hij heeft haar leren kennen toen hij met autopech langs de weg stond. Ook Hannes Kreuker heeft een oogje op Carolien. Dan belt Kreuker Benraad op dat de poppen aan het dansen zijn. De belastingfraude is aan het licht gekomen en er wordt een onderzoek ingesteld. Kreuker probeert Benraad voor zijn karretje te spannen. En of dat lukt, hoort u in het tweede, tevens laatste deel van De Laatste Druppel. Wat kijk je somber? Heeft het je niet gesmaakt? Oh, jawel. Dat is heel lekker. Nee, ik zat, uh, ik zat even te denken. Waarover? Over ons. Over ons? En moet je daar zo ernstig bij kijken? Ik vind dat we het samen heel fijn hebben. Jij niet? Ja, ja zeker wel. Maar soms ben je een raadsel voor me. En dat maakt je ongerust? Nou, ongerust, nee. Nee, onzeker. Het doet me denken aan Tanja. Toen ze er eigen weg ging, liep het tussen haar en mij fout. En jij bent net zo. Is dat dan zo moeilijk te begrijpen? Dat ik niet een bepaald en afhankelijk huishoudelijk vrouwtje ben, dat, dat wist je toch van het begin af aan? Deurlijk, je bent een zelfverzekerde vrouw. Veel mannen vinden dat juist fijn. Hannes, bijvoorbeeld? Hannes, bijvoorbeeld? Heb je... Heb je iets met hem gehad? Ik denk niet dat het iets met ons te maken heeft. Denk jij dat? Ja. En nu kun je een scène gaan maken en de deur je achter je dichtknallen. Dat zou ik weliswaar eens waar heel jammer vinden, omdat ik me dan in je vergist heb. Maar geloof me, Klaus, ik zou het beslist overleven. Oh, ho, ho, ho, luister nou even. Ik wilde toch helemaal... Jij bent beledigd. Geef het toch toe. Je bent beledigd en jaloers. Waar of niet? Caroline, ik heb toch echt... Ik wil dat je één ding goed onthoudt. Als er iets tussen ons is, dan is dat omdat ik het wil. Als er iets tussen Hannes en mij geweest is, dan alleen omdat ik het wilde. En als jij vannacht bij mij blijft, dan alleen omdat ik het wil. Ik dwing niemand en niemand dwingt mij. Zo. En nu ben ik aan een borrel toe. Mijn excuses, ik heb me als een idioot aangesteld. Dat zeker. Maar gelukkig hou ik van idioten. Ach. Zullen wij er samen een weekje op uittrekken? Ja, op de ogenblik kan helaas niet. Ik moet me ter beschikking houden van justitie. Wegens Hannes? Ja. Waar zou die zitten? Ik zag laatst het politiebericht in de krant staan. Er is toch een arrestatiebevel uitgevaardigd, of niet? Ja, maar doen we zeer lang verdwenen. Ik weet ook niet waar hij zit. Die heeft ongetwijfeld een verrukkelijk leventje op de Bahama's of zoiets. In ieder geval ergens waar de zon altijd schijnt. Als ze mij niet meer nodig hebben... gaan we er samen een paar dagen op uit. Goed? Afgesproken. Gaat u zitten, meneer Benraad. Dank u, meneer Vertelt u Vertel me eens. Wanneer nam de heer Kreuken contact met u op... over zijn problemen met de omzetbelasting? Dat heb ik even opgezocht. Dat was op 24 mei. Ah, ja. En uh, dit hier is de verklaring die u hem toen gegeven heeft... waarin staat dat de zaak in orde was. Ja, meneer of officier. Maar een paar dagen daarna begon ik te twijfelen aan de juistheid... van de gegevens die de heer Kreuken mij verstrekt had. En op grond daarvan heb ik dan ook bij de Belastingdienst... alles wat betrekking had op die omzetbelasting... En Dat uh... was vier maanden later. Ja, mijn kantoor is overbelast. Ik geef toe dat ik niet correct gehandeld heb door in goed vertrouwen en zonder de boeken te controleren mijn verklaring af te geven. Dat ik die pas kon intrekken nadat het onderzoek tegen Kreuger gestart was, dat is puur toeval. Bent u niet gewaarschuwd? Gewaarschuwd? Doe wie? Uh, Kreuger misschien? Ja, maar het is toch volkomen onlogisch meer of zie je. Als ik met Kreuger onder één hoedje zou hebben gespeeld, waarom zou hij mij dan waarschuwen? En dat zou betekenen dat hij mij een vrijbrief zou geven... terwijl hij de gevangenis in draait. Heeft u zoiets ooit wel eens meegemaakt? Nee, nee. Ah, daar heeft u gelijk in. U bent goed bevriend met Kreuken? Wie zegt dat? We hebben inlichtingen ingewonnen. Nou, ik heb Kreukensveerma vanaf het begin begeleid. Helaas, moet ik nou zeggen. En dan uh, deed je elkaar vrij goed kennen... maar van vriendschap zou ik toch niet willen spreken. Hè? Ik heb gehoord dat u allebei lid bent van de Aeroclub... Noemt u alle leden van uw golfclub uw vrienden? Niet of je. Nee. Hmm. Dacht ik ook. Goed, Klaus, jij. Ja, ik dacht ik geef even langs. Of uh, kom ik ongelegen? Mm -hmm. Het uh, komt nu wel een beetje slecht uit. Oh, ik begrijp het. De volgende keer zal ik eerst even bellen. Nee, Laat hem binnenkomen, Tanja. Hannes? Ja. Kom erin. Ik was toch van plan je binnenkort te bellen. Hij zit altijd hier bij Tanja. Geniaal. Hm? De marechaussee controleert extra aan de grenzen... op de vliegvelden in de Lito... en ik zit hier prins heerlijk in een warmesje. Hannes, ik... Er... Ja, ja, ja. Uh, weet je, Benra... Huh? Ik heb Tanja destijds een beetje geholpen. Na jullie scheiding, begrijp je? Ik begrijp het volkomen. Jullie hoeven je niet te verontschuldigen. Dan is dat oké. Okay. En verder alles in orde? Heeft de officier van justitie al in de tang genomen? Ik ben twee maal Zo Zolang ze mijn hand gelooft, u wel dat ik me niks geweten heb. Maar ik kan niet weten. Ja, mijn hartelijke dank nog voor de waarschuwing destijds. Zo, oh, wat toch vanzelfsprekend. De ene hand was de andere... Het is zo simpelweg zo dat ik er niks beter van word... ...is jij ook achter de tralies beland, hè? Nee. Zo, zo. En iedereen mag denken dat je al lang in het buitenland zit... ...met de miljoenen uiteraard. Ja, maar daar wil ik ook heen. En met jouw hulp. Daarom wilde ik je ook opbellen. Met mijn hulp? Ja. Jij hebt een vliegpuffet... ...en jij kunt een machine bij de club huren. Begrijp je? Ik moet jou over de grens vliegen. Precies. 50.000 zitten voor je in, als het lukt. Ik wil geen geld van jou. Maar, maar wat krijgen we nou, Ben Raad? hoe had je het voorgesteld? Ik kan die machine in het buitenland toch niet zomaar aan de grond zetten? Dan komt er toch een onderzoek? Dat hoeft toch helemaal niet, oude jongen. Kijk, ik had zo gedacht. Jij huurt de machine met het grootste vliegbereik. Dat is bij de Club de C-130. Jij zegt dat je op zondagmorgen heel vroeg wil zakken. En om die tijd is er niemand op het veld aanwezig... en kan het dus niemand opvallen dat ik bij jou in de auto zit en in de machine stap. Dan vliegen wij de grens over en ik spring eruit. Jij springt eruit? Ja. Ben je vergeten dat ik in het leger een parachutistenopleiding heb gehad? Zoiets wil je niet. Vlak over de grens sta ik dan met de auto. Jij hoeft dus helemaal niet te landen. En mocht je door die grensoverschrijding achteraf moeilijkheden krijgen, dan zeg je gewoon dat het een uh, navigatiefoutje was. Komt eens tot de Jullie gaan er samen vandoor? Ja, ja. Wij zijn van plan om ergens waar altijd de zon schijnt een nieuw leven te beginnen. Oh. Je moet ons eens komen opzoeken. Samen met Carolien? Samen met Carolien? Ja. Laat er niet lopen, Benraaf. Zegt een vrouw uit duizenden. En ik zeg je dit als vriend. Ja, ik zal het onderhouden. Wanneer, eh, wanneer gaan jullie? Nou, dat duurt nog eventjes. Dan je moet eerst nog de zaakjes regelen. Over één of twee weken, denk ik. Dus ik raad, het beste zou zijn het vliegtuig te reserveren voor de komende vier zondagen. Als je iedere zondagmorgen even een uurtje gaat vliegen, dan valt dat niemand op. Ja, dat is goed, ik zal het regelen. Nog meer? Ja, ja, het belangrijkste. Jij moet een parachute voor me kopen. Ik? Ja. ja. Ik schrijf voor je op welk type en de zaak je hem krijgen En wat kost zo'n ding eigenlijk? Geld krijg ik van mij. Jongens, ik sta voor dat wij om de dag van vandaag te vieren een fles champagne openmaken. Uh, Tanja, pak jij er meteen even. Meteen. Charlie, nog wat whisky. Komt er aan, meneer Benraad. Zeg, jij bent toch niet van plan straks zelf naar huis te gaan, hè? Ja, dat Rijk zelf naar huis. Ja, als er controle is, dan hang je. Ja, wat dan nog? Ik heb de afgelopen dagen meer met de politie en justitie te maken gehad... en jij je hele leven zal hebben. Oh, is dat nog steeds uh, die zaak, Kreuger? Tuurlijk. Tuurlijk, wat anders. Even miskipuur. Ja, dank u, jongen. Proost. Ja, goed. Eerst... Eerst hebben ze geprobeerd mij mee de plicht in mijn schoenen te schuiven. En nou denken ze dat ik weet waar alles uit hangt. Ja, ja, ja, ja. ja. Zeg, en ah. uh, weet jij dat? Tuurlijk. Tuurlijk, ik heb hem om zeep geholpen en onder de startbaan begraven. Hé, ah, wat zeg je? Ik, ik zeg, ik heb hem om zeep geholpen en ik heb hem onder de startbaan begraven. Oh, ja. <laughs> ja, nou begrijp ik het, daarom maak je natuurlijk elke zondag je in memoriam Hannes vlucht, hè? En in memorie van alles vlucht. Ja. Dat <laughs> is helemaal niet gekste. Dat is heel goed gekomen om <laughs> Ja. Ja, daarom ga ik iedere... iedere zondag de lucht in. Ja, ja, ja. Toch is het jammer dat Hannes er niet meer is, hè. Hij loste de problemen tussen het vliegveld en de omwonenden hier in de buurt altijd heel gemakkelijk op. Ah, ja. Dan moeten we nog een uh, nieuwe vicepresident voor de club kiezen ook? Is het eigenlijk niks voor jou, Ben? Nee, nee, nee, niks. Nee, dankjewel, niks voor mij. En waarom sta jij in je kandidaat? Nee, zeg, ben je gek. Nee, je ziet het toch bijna altijd. Dat jij de, de tijd om te trekken en te boren. Dat is mij een razel. Wanneer doe je dat? Doe je dat soms s'nachts? Benraad, dat doe ik op mijn spreekuur. Oh. Kom maar eens langs als je pijn hebt. Ja, ik zal er dan denken als het is. Beslist. Nou, eh... Uh... Ga maar auto, maar dat is op zo'n oh. Val niet, Benraad. En ik ga naar Zou je dat nou wel doen, meneer Benraad? Klaar. Geef u mij die spelletjes maar, hè. Neem er nog een van mij. Nou, Ach, jij, Klaus. Ja, goed. goedemorgen. Zo. De spring overal. Voor Hannes. Het heeft dan ook geld gekost. Ja. Nou, en hier zitten de, de laarzen in. En de parachute? Huh? De parachute. Oh, nee, die moest nog besteld worden. Die komt uh, morgen. Of, of overmorgen. Uitgeef nou, hem wel in het vliegtuig. Is hij er niet? Nee. Hij moest nog wat regelen. Heb je koffie? Je boft. Ik heb net gezet. Nog steeds zaken en melk? Ja, nog steeds. Zo, alsjeblieft. Dank je. Jij weet wat je doet. Hè? Huh? Jij weet zeker dat je met hem meegaat. Je laat alles wat je de afgelopen jaren hebt opgebouwd... Gewoon achter. Ik laat niets achter. De boutique blijft gewoon op mijn naam staan. Een van de verkoopsters wordt bedrijfsleidster. En één of twee keer per jaar kom ik dan even kijken of alles goed loopt. Hou je van hem? Van alles? En dat vraag jij me? Waarom? Omdat me dat interesseert. Ik denk namelijk dat hij niet van je houdt. Ik geloof namelijk dat hij niet in staat is van wie dan ook te houden. Behalve van zichzelf natuurlijk. Wat een rot opmerking. Ach, jij gelooft dus ook niet dat hij van je houdt. Waarom ga je dan in z'n hemelsnaam met hem mee? Neem je me dat kwalijk? Ja? Nee, hey, waarom zou ik? We zijn toch niet getrouwd? Precies. Mag ik dan misschien mijn eigen beslissingen nemen? Wat is er zo bijzonder aan hem? Hij moet toch iets hebben... ...wat vrouwen aantrekt? Je bent smakeloos, Klaus. Ik stel voor dat jij je koffie opdrinkt en verdwijnt. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik wil geen ruzie. Het interesseerde me alleen maar... Kom jongens! Kom jongens! Wak, kwak kwak wak, kwak. Kom dan! Zeg, is er nog meer brood? Oh, hier, hier. Hier de hele zak. Oh, moet je die veel vraat zien? Ja, die heet doen. Zo, hoe? Het is op jongens! Dan zullen we nog een stukje lopen. Ja, prima. Zullen wij morgen een bioscoopje pikken? Uh, ik geloof niet dat ik morgen tijd heb. Koe, je gelooft? Ja, ik heb een spoedopdracht gekregen. Ik ga voor een weekblad een serie artikelen schrijven over alleenstaande vrouwen. Vrouwen met kinderen. Zeg <laughs> wanneer schrijf jij over sociale problemen. Hm, ze betalen me daar meer. Maar het zal behoorlijk veel tijd in beslag gaan nemen. Ik ga een poosje naar hamburger. Gegevens verzamelen, gesprekken voeren, enzovoort, enzovoort. Wanneer ben je terug? Dat weet ik niet. De kant is groot dat ik helemaal niet terugkom. Wat nou? In Hamburg zitten de grote uitgeverijen. En als ik naar aanleiding van deze serie weer vervolg krijg... Ga je echt alleen voor je werk naar Hamburg? Ja. Waarom zou ik anders gaan? Ach ja. Was ik toch bijna vergeten dat ik een zelfstandige vrouw ben. Zeg, luister eens even. Wat is er met jou aan de hand? Je, je cynisme wordt zo langzamerhand onverdraaglijk. Ja, er komt een moment dat cynisme nog de enige redding is. Wanneer ga je weg? Morgenochtend. Op zondag? ja. Bezwaai? Nee. Nee, nee. Deze opdracht heeft echt niets met ons te maken, als je wat mocht denken. Is het misschien toch niet het middel dat het doel heilig? Oh, doe ik, Klaus. Ik heb besloten naar Hamburg te gaan. Meer valt er niet over te vertellen. Oké, okay, oké. Okay. Tussen ons is het dus uit. Hm. Moet ik nu gaan huilen? Oh, mijn god, bespaar me dat alsjeblieft. Wat moet ik nou zeggen? Laten we goede vrienden blijven of schrijf mij eens? Je zegt maar wat je wilt. Veel geluk aan hamburg, Kroning. Meen je dat echt? Ja, echt. En jij, Klaus, neem het leven toch niet zo zwaar. Nou, breng je me nog naar huis? Natuurlijk. Ziet er goed uit. Bijna geen bewolking en de wind zit ook in de goede hoek. Zijn loopt er om deze tijd nog iemand op dat vliegtuig rond? Nee. Tenminste de afgelopen zondagen was er niemand. Hm. Heb je de parachute goed verborgen? In mijn kast. Stom vervelend dat dat ding eerst besteld moet worden. Ja. Niks om te doen. Ja, dat zal wel. Zo, we zijn er bijna. Duiken jij. Alles veilig. Stap maar uit. Verdomd benauwd tussen die banken. Zo, staat de chute? Ja, hier. Is het goed gevouwen? Nou, uh, het is maar een geval waar ik bij stond? Ja, dan kan ik het zelf moeten doen. Nou, we leggen we de landingsbaan en vouwen we Oké, oké, oké. Maar dat is het eerste wat de parachutist leert, man. Zijn scherm goed vouwen. Je hoeft maar dat aan te bankeren en de luchtdruk schudt... dat ding aan flouder je valt dus er zijn stenen beneden. Vrouwen doe je altijd. Dit soort gevoel voor humor vind ik op het ogenblik niet erg geslaagd, Klaus. Staat erop eindelijk is in het vliegtuig, kom. op. Het ding zit als gegoten. Uh, hoe ver zijn we? Nog een kwartiertje, tot de grens. Uh, Heb je met Tanja afgesproken waar je ongeveer neerkomt? Uh, wijs ik wel. Grote open plek midden in het bos. Waar gaan jullie heen? Ik denk dat het beter is dat jij dat niet weet. Waarom uitgerekend Tanja? Dat nou, mag me graag. En jij? Wat wil je horen? Wat dacht je van de waarheid? Waarom neem je haar mee? Waarom niet uh, Edith, Monika, Astrid? Hoe jij uh, die meid ook heet <laughs> Wat is er, oude jongen? Heb jij opeens spijt? Dat heeft er niks mee te maken. Ik vind Tanja een aardige meid. Het is een vrouw met wie ik leven kan. Daarom neem ik hem mee. Waar zitten we nou? Daar ligt de spoorlijn. Nog ongeveer twee minuten. Wacht even, ja daar heb je de boerderij. Daarachter liggen de akkers. En dan begin meteen het bos. Tanja heeft drie weken geleden de streek verkend. Heb jij de kaart? Ja. We gaan te snel trouwens, langzamer. Ik hoop niet dat ze me zien op het radar scherm Waarom hebben we niet gezegd dat die vlakbij een militair vliegveld is? Omdat jij dan beslist niet opgestegen zou zijn. Ja, ja daar kun je begrip op innemen. Je weet toch hoe ze reageren? Ja, ja, ja. Let nou maar op. Daar is het. Ik blijf er zoveel mogelijk boven cirkelen. Ja, ja, daar staat Tanja met de wagen. Ik draai tegen de wind in. Wanneer spring je? Ik geef wel een teken. Ga naar 7000 voet. Oké. Okay. Rout, het ga je goed. Het goed aan Caroline. Caroline? Ja. Als een, als een steen. Maar, waarom gaat dat scherm nou toch niet open? Oh mijn god, Hannes. De, de, de parachute gaat niet door me heen. Hij, hij valt. Oh nee. Hannes. Hannes. Nou en... Uh... Hij, hij was meteen dood. Ja. De, de parachute ging niet open. Ik, ik dacht maar steeds. Nu, nu moet dat ding toch open gaan. Nu, nu moet die open gaan. Maar hij viel en viel en, en viel al maar door al, als een steen. Ja. In de krant stond dat de breeklijn niet in orde was. Ja, daar was de reserve ook onbruikbaar. En ik heb het kring voor hem gekocht. Hij wilde het toch zelf zo. Ik heb hem voorgesteld gewoon valse papieren te kopen. Dat zou voor hem toch niet zo moeilijk geweest zijn. Dan hadden we rustig in de auto de grens over kunnen gaan. Maar er viel niet met hem te praten. Hij moest en hij zou springen. Ja. Helemaal, Hannes. Ook de manier waarop hij gestorven is, er bij hem. Ja. Eerst, eerst wist ik helemaal niet wat ik moest doen, Hannes was dood. En, en toen realiseerde ik me dat de Belgische politie zou willen weten wat ik daar deed in, in dat bos. Ja. Anders kon ik niet meer helpen. Het was voorbij. Je hebt hem gewoon laten liggen. Wat moest ik anders? Ja, tot nu toe weet niemand hoe precies gegaan is. Heb je de kranten gelezen? Nee. Die denken dat de maffia of een andere organisatie erachter zit. Niemand heeft het vliegtuig geregistreerd toen ik de grens overging. En jou heeft ook niemand gezien. Uren later hebben ze hem pas gevonden. Oh, Klaus, ik... Ik heb het gevoel dat ik alles gedroomd heb. Eén... Eén grote, afschuwelijke nachtmerrie. Kan ik iets voor je doen? Het is lief dat je dat vraagt. Maar ik red me wel. Nee, nee, ik wil graag proberen... Je doet deze... Een moeilijke periode heen te helpen. Ben je dan niet uh, kwaad op me? Om, om Hannes en, en om al die andere nee, dingen? Nee, nee, nee, nee, nee. Waarom zou ik? We zijn tenslotte niet meer getrouwd. Hm? <laughs> <hums> Hoe is het mogelijk, hè? Tja. Zomaar als een steen, dat is toch niet te geloven? Je valt als een steen uit de hemel op een open plek in het bos. In België. Zomaar. boem. Hannes, de brokkenpiloot. Tja, typisch Hannes. Typisch Hannes. Zeg, en weten ze nog steeds niet hoe hij daar gekomen is? Nee, nee, geen enkele aanwijzing. Nee. Tja. Ja, ik heb altijd al gezegd dat Hannes een vreemde vogel was. Maar ja... Iemand moet hem daar toch heen gevlogen hebben? Zeg, misschien zijn ze wel van hier opgestegen, van hier, op ons vliegveld. Was jij dat misschien? Wie, ik? Nee, <laughs> zeg, nee, hoe kom je daar nog bij, zeg. Nee, maar jij... Jij zou het gedaan kunnen hebben. Ik? Ja, jij, ja, ja, jij gaat toch iedere zondag met die 130 de lucht in? <laughs> maar jongen, waarom zou ik? Het heeft maar genoeg te grazen. Iedere dag moet naar de officier van Justitie verhoren, op het matje komen. Kom dat toch, man. Ja, ja, ja, dat is waar, ja. nee. <laughs> Tja, waarom zou jij Hannes meegenomen hebben, hè? Niet te geloven, ze valt zomaar naar beneden. Hoe is het nou? Nou, ik heb eens gehoord dat het met zo'n type parachute heel goed mogelijk is. Oh ja, hoe zo? Als de breeklijn ook maar op één plek niet door het goede oog gehaald is... Ja? dan gaat hij niet open. En daarom controleert iedere springer de hele zandeklaan voordat hij omhoog gaat. Ja, ja. Hij spreidt de hele chute uit... Hm? controleert de breeklijn, de reserve shoot, alles... en fout hem dan zelf. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, dan heeft die Hannes zeker niet goed opgelet, hè? ...heeft iemand hem een ondeugdelijke parachute aangeschuld? Zijn eigen stomme schuld. Had hij dat ding maar beter moeten controleren. Ik begrijp het niet, hoor. Verder had hij toch aan alles gedacht? Ja. Die goeie Hannes. U hebt geluisterd naar het tweede, tevens laatste deel van De Laatste Druppel. Een hoorspel geschreven door Hans-Peter Karr en vertaald door Loes Moraal. Hannes werd gespeeld door Hans Karsenbach, Dieter door Michiel Kerbos, Charlie Wim de Meijer.